Het NOS Journaal. Mark Visser. De Tweede Kamer ziet er niets in om pomphouders weer alcohol te laten verkopen. Pompstations maakten vandaag bekend dat vanaf volgende maand op verschillende plaatsen weer bier en wijn kan worden gekocht. Dat is al elf jaar verboden, maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. Volgens de pomphouders is niet gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers door het verbod is gedaald. Een Kamermeerderheid wil niets aan de regels veranderen. De PvdA benadrukt dat preventie een belangrijk onderdeel is... van het verkeersveiligheidsbeleid en noemt het plan bijna een provocatie. Ook VVD-Kamerlid Strauss wijst het idee af. Uh, alcohol en verkeer, nou dat is haast de, uh, de kat op het spek uh, binden. Dus wat ons betreft is het echt geen goed plan... dat de, de pompstationhouders dit willen gaan doen. Het CDA zegt dat het plan totaal voorbij gaat... aan de maatschappelijke opvattingen rond alcohol en verkeer.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 Manon ziet deze verklaring van het Openbaar Ministerie... als een erkenning dat ze slachtoffer is. In Athene en andere Griekse steden zijn tienduizenden mensen op de been... om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Vandaag is een 48-uur-staking begonnen. Het openbaar vervoer is lamgelegd en winkels en kantoren zijn dicht. Vliegverkeer van en naar Griekenland heeft vanochtend deels stilgelegen. Het Griekse parlement stemt vandaag en morgen over nieuwe bezuinigingen. Minister van Financiën Venizelos heeft parlementsleden opgeroepen de plannen te steunen. Volgens de minister moet Griekenland zich door de crisis worstelen om te voorkomen dat het helemaal misgaat. De Italiaanse president Napolitano heeft kritiek op de trage aanpak van de staatsschuld in zijn land. Napolitano zegt dat het moment is waarop verantwoordelijkheid moet worden genomen. Hij zegt dat hij zijn zorgen niet langer kan verzwijgen... nu er nog steeds geen overeenstemming is over het hervormen van de economie. De president doelt op het voortdurend uitstel van de hervormingen... door de regering van premier Berlusconi. Vorige week keurde de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden de begroting van Berlusconi af... Toen vroeg president Napolitano zich ook al af... of de regering wel capabel genoeg is. Op Schiphol is de miljardste reiziger verwelkomd. De vrouw van 45 uit Haarlem kwam met haar man terug uit New York. Krijgen een vliegticket, naar een bestemming naar keuze... en mogen 10.000 euro aan een goed doel geven. De vrouw werd met champagne en ballonnen onthaald... door onder andere de directeur van KLM... en de president-directeur van Schiphol. Een absolute mijlpaal. Uh, misschien zijn we wel de enige luchthaven in Europa of in de wereld die, die zo'n historie, zo'n record op een naam kunnen schrijven. We bestaan 95 jaar. We zijn de enige luchthaven in de wereld die al zo lang op dezelfde, op dezelfde plek staat. In 1920 landde het eerste lijndiensttoestel op Schiphol. Met ruim 45 miljoen passagiers in 2010 neemt Schiphol de vijfde plaats in op de Europese ranglijst van luchthavens.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 Ook vanuit het zuiden op de A16 richting Rotterdam... staat bij knooppunt Trebrechtseplein 2 kilometer. En even verder op de hoek om op de A20 richting Gouda... bij Rotterdam tussen Spaanse polder en Rotterdam centrum... 3 kilometer file. Dat is een kijkersfile vanwege een ongeluk op de A20 Gouda... richting Hoek van Holland. Er staat tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Centrum de 6-kilometer file. Technisch onderzoek na een ongeluk is daar aan de hand. Twee rijstroken zijn er dicht en dat duurt nu nog tot waarschijnlijk 4 uur vanmiddag. Verkeer richting Hoek van Holland kan dan ook beter omrijden via Dordrecht en Europoort. Dat is via de A16, de A15 en de A4. Twee files op de A28 ten slotte, Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Afrit en Dolder 2 kilometer. En tussen Soesterberg en afrit Maan ook 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Eyo, dit is de dag. Margie Fixen en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Meneer, enig idee waarom u aangehouden wordt? Uh, misschien misschien omdat ik een paar kaartjes pils op hebben. Uh -huh. uh, nee, maar heeft u een paar kaartjes pils op dan? Oh, minstens. Dat is dan sowieso al 550 euro, meneer. U moet ook gewoon aan uw krotum komen. Meneer de agent, wat als ik uw klootzak noem, wat kost dat? Dat is nog 120 euro extra. En Jan Doedel? Dat is allemaal hetzelfde bedrag. al 120 euro. Dat heb ik een doel niet. Dan weet ik het niet. Fijne kerst, meneer? Ja, heel ook.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 Geen communie voor protestanten, geen kerkelijke uitvaart... voor iemand die euthanasie pleegde. En een probleem dat nu speelt, een ongewenste pastoor... voor een weerspannige parochie. We gaan praten met bisschop de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden... over de kloof tussen de kerkleiding en de gewone Rooms-Katholieken. Goedemiddag, bischop. Nee, goedemiddag. U zit in de studio in Groningen. Hoe groot is uw frustratie als u hoort en ziet hoe uw kerk in het nieuws komt? Nou, frustratie vind ik een heel groot woord. We hebben er wel zorgen over, maar... Uh... Ik ben niet zo snel gefrustreerd. Ik heb wat zonnig karakter, zal ik maar zeggen. <laughs> Nederland heeft weer een racetalent. Na Jan Lammers, Jos Verstappen, Robert Doornbos... leveren weer een talent af. Een talentje, zeggen misschien sommige mensen. 16 jaar is ze. En ze heet Bijtske Visser. Ze, zult u denken, jazeker, het is een meisje. Maar deze groeide op met scheurende karts in plaats van met poppen. En dat heeft ze vruchten afgeworpen. Formule 1-baas um, Bernie Ecclestone roemt haar als natuurtalent. Welkom, Bijtske. Hallo. Hallo. Wel heel hard op uh, circuits rond racen, jij. Uh, maar door je moeder word je hier naar de studio gereden. Hoeveel zin heb jij om je zeg maar, gewone rijbewijs te halen? Ja, heel veel zin. Ik moet nog een paar weken wachten. Dan mag ik uh, beginnen met rijles. Maar je bent 16, dus je gaat ook nog eens eerder beginnen met je rijbewijs halen. Nee, dat is een nieuwe regel. Dan mag je vanaf 16,5 beginnen. Ja, en jij zou jij niet zijn als je dat in ieder geval regelt. <laughs> Ik ben benieuwd hoe, hard jij, hoe vaak je snelheidsovertredingen gaat krijgen. Maar we gaan zo verder met je praten. China is in rep sinds een tweejarig meisje. Vorige week werd overreden. Omdat niemand het meisje hielp, verklaren Chinezen zichzelf moreel bankroet. Inmiddels veroorzaakt het filmpje ook over de grenzen veel ophef. Politiek filosoof Govert Buis, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt het filmpje bekeken voor ons. Wat riep het op bij jou? Ja, afschuw. Het is echt een vreselijk filmpje, vond ik het. Uh, ja, ja. Kan je in een paar zinnen omschrijven wat je zag? Nou ja, je hebt een uh, wat gekuiste versie bij Pauw en Witteman in de ZEP-service gehad. Uh, en de uitvoerige versie. Ja, dan zie je echt een kind letterlijk overreden worden. Uh, een auto die wacht en dan doorrijdt. Het kind nogmaals met de achterwielen dan overrijdt. En vervolgens ja, allerlei mensen die daar het zien. En gewoon, ja, niet zich er niks van aantrekken en uh, doorfietsen. Duidelijk met een grote bocht eromheen gaan. Zo van, oh, daar ligt iets. en uh, Ik uh, trek me er even niks ja. van aan. We gaan ja. straks met jou praten hoe dat ja. komt. Dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. Het gedicht dat hij voor ons maakt hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website, Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan kunt u het best de hashtag DDD gebruiken.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 Dus dat is dan een uitnodiging naar de Tweede Kamer en al die partijen toe. Nodig ons uit, wij komen praten. En dan neemt u vast een lekker biertje mee. Uh, of een glaasje wijn. Goed, straks praten we met een meisje van 16... die ambities heeft om Formule 1 races te gaan rijden. Maar eerst praten we met Bisschop de Korta van het bischom Groninger-Leeuwarden... over de kloof tussen de kerkleiding en de gewone Rooms-Katholiek. Een pastoor die de kerk wordt ontzegd. Dat gebeurt niet vaak, maar in Den Bosch gaat het wel gebeuren. Het kerkbestuur van de San salvator parochie... geeft hulpbisschop Rob Lutzaars geen sleutels van de kerk. Pastoor Norbert van der Sluis van Liemden kwam een opspraak... nadat hij weigerde een uitvaart te verzorgen... van een man die had gekozen voor euthanasie. Die volstrekte miskenning dat het nodig is om verantwoording af te leggen... over het gezag wat je uitoefent. Dat hmm. vinden wij zo erg. Dit is Gijs den Urste carnavalsprins en homo. En daarom kreeg hij geen hostie tijdens de carnavalsmis dit jaar. Voor de tweede keer dit jaar heeft het bisdom een pastoor geschorst. Na Paul Vlaar uit Opdam gaat het nu om pastoor Bartolomé van de Haarlemse moeder van de verlosserkerk. Tot groot verdriet van de parochianen en hemzelf. Er nieuwsfragmenten van de afgelopen jaren... en een citaat van de kritische katholiek Erik Jurgens... van de Marienburg-vereniging. Bisschop de Korte, ja, u zei net in het begin al, gefrustreerd, niet? Maar leuk is het ook niet, lijkt me toch, al die berichten? Nee, zeker niet. Um, uh, en die hebben ook veel nieuws uh, gegenereerd, zal ik zeggen. Het is misschien wel goed om te beseffen... dat er in Nederland 1400 katholieke parochies zijn. Als er nu uh, nieuws is uit vijf... Uh, zodanig dat het de, de pers haalt, dan uh, kunnen we het enigszins ook weer relativeren. Maar uh, de thematiek is natuurlijk wel, uh, daar wil ik best met u over spreken... over de communicatievraag tussen de kerkleiding, tussen de bischoppen en de gelovigen. Ja, want daar lijkt het vaak over te gaan. Hè? Ze vinden elkaar niet meer. Nou, ja, laten we zeggen... Um, uh, ik ben, in mijn eigen bisdom ben ik uh, voortdurend op pad om, uh, om met prochianen te spreken. En, uh, wij zijn bezig met een reorganisatie. We willen de 80, uh, 85 prochi's onderbrengen in grotere bezuinigheden. Daar heb ik in, uh, van januari tot juni 20 avonden aan besteed... Ja. om uh, in regio's met prochiebesturen en andere gelovigen uh, letterlijk honderden te spreken ja. over de toekomst van de maar, kerk. Maar zou het daar ook kunnen komen dat er ook in Groningen en Leeuwarden en Drenthe misschien ook nog wel in Friesland... Zit Drenthe u... hoort erbij, ja, ja? zeker. Hoort er dat daar bij. nauwelijks uh, problemen zijn en in het zuiden wel? Of is dat niet de oorzaak dat u veel op stap nou, gaat? Nou, kijk, u snapt dat ik over mijn collega's niks wil zeggen. Uh, ik, maar volgens mij gaat elke bischop uh, op pad. En, en uh, er zijn vicarissen die op pad gaan. Dus er wordt op, op tal van manieren wordt er wel gecommuniceerd... tussen de kerkleiding en, en, de, en de achterban. Het is natuurlijk duidelijk dat over een aantal thema's... met name ethische thema's, uh, de leiding van de kerk uh, iets anders vindt dan het kerkvolk. Ja. En dat heeft te maken met de spanning van evangelie-cultuur, uh, kerkelijke traditiecultuur. Uh, we leven natuurlijk in een liberale, geseculariseerde samenleving... waar een deel van onze katholieke mensen ook door beïnvloed zijn. En die denken uh, bijvoorbeeld op, op, op sommige ethische kwesties uh, wat, wat vrijzinniger of wat liberaler. Ja dan de leiding van de kerk. Zullen we daar een voorbeeld van nemen? Het Brabantse Liemde, de pastoor die daar in opspraak raakte... omdat hij een kerkelijke uitvaart weigerde aan iemand... die uit nazi had gepleegd. Ja. Um, is is zo'n clash te voorkomen? Zegt u in mijn bisdom... had ik dit en dit en dit gedaan om dat te voorkomen? Of hoort het inderdaad bij deze tijd en uh, kan het niet anders? Ja, het gaat natuurlijk om botsing van, van, van gewetens. Oh. Kijk, de, de, de, de Nederlandse bisschoppen hebben... naar aanleiding van deze kwestie... Een, een, een, volgens mij een vrij genuanceerde verklaring uitgegeven... dat we zeggen, enerzijds... Uh, komt de kerk op voor een cultuur van het leven. Dat is het uitgangspunt van, van, van elke christelijke kerk. Dat wij het, het leven, waarvan we geloven dat het door God gegeven is... vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood willen beschermen. Mm. Tegelijkertijd weten we ook in onze huidige cultuur... Uh, dat, er, uh, dat er een vraagstuk is. En dat er dus uh, mensen, uh, op een bepaald moment ook gelovige mensen... Met die, met die vragen worstelijker, zeker als, als, ze, als ze ernstig ziek zijn geworden. Maar zoals maar hier... u het nu uitlegt, um, uh, kan ik me daar wel iets bij voorstellen... maar wat vooral steekt is natuurlijk het hypocriete. Want als dat het u... niet duidelijk was geweest dat he, die meneer uit zijn zie had gebracht, ja, dan, dan geef je hem wel zo'n uitvaart. Dat vinden denk ik heel veel mensen moeilijk. Kun je dat nou, maar... ook uitleggen als kerk? Ja, maar dat heeft ook te maken met, met een stukje pastorale prudentie. Hè? Je weet natuurlijk als mensen ernstig ziek zijn... En, en er is angst en er is stress en er is van alles en nog wat aan de hand... dat dan mensen ook, ook in hun beslissing uh, niet meer uh, volledig vrij zijn. En dat je dan op een bepaald moment ook pastoraal gezien... daar anders mee omgaat dan als mensen in volle bewustzijn zeggen... Uh, en dat is voorgekomen, die kwesties die, die waren zo spannend... dat mensen van tevoren al... Uh, gingen bellen, dat ze wisten op welke dag de euthanasie zou plaatsvinden. Kijk, en dat, zijn, dat zijn situaties waar, waar een priester... want in dit geval ging het ook om een pastoor uh, in gewetensnood... Uh, dan botst met, met, met gelovigen. Maar dat, dat is volgens mij is eigenlijk... wat marginale net hypocriet noemt... namelijk dat als de pastoor het niet weet, dan mag het wel... en als hij het wel weet, mag het niet. Nou, nee, maar het heeft ook te maken met... met uh, ja, u kunt het hypocrisie noemen... maar u kunt ook zeggen, ja, het is de weerbarstigheid van, van de pastoraat... Uh, in de praktijk is het zo, dat wij, wij, wij, wij moeten natuurlijk uh, opkomen voor, voor de leer van de kerk... maar we zijn naast leraar ook pastor. En je wil zo lang mogelijk met mensen in gesprek blijven... en zo lang mogelijk met hen dialogiseren. Uh, maar, dus er kan een grens zijn en, en de pastoor in Brabant... Die, die kon in geweten niet verder gaan dan, mm. uh, dan uh, zoals hij gehandeld heeft. Uh, van de andere kant is het ook zo, en die situaties kennen ook, dat mensen de andere priesters andere keuzes maken. Uh, en dan is het natuurlijk wel zo... Als, je, als, als iets publiekelijk bekend is... kan het ook een scandalum geven. Kan het ook ergernis geven. Dat, het, dat een priester uh, publiekelijk de leer van de kerk afwijst. Ja. Govert Buijs, uh, politiek filosoof. Is het onvermijdelijk dit soort klasjes Of zou het anders kunnen, denk je? Ja, ik... Ik, vind het, ik kom zelf uit de protestantse traditie... en is het wat moeilijk uh, daarover oordelen... omdat je dan de, de autonomie van de kerkelijke gemeente... of uh, je spreekt niet van parochie dan, uh, groter is. Ik denk wel dat het heel belangrijk is... ik denk dat de kerk inderdaad wel gewoon formeel het recht heeft... om eigen regels te, te stellen en die te handhaven. Uh, alleen het wordt erg ingewikkeld... als je dat inderdaad op de ene plaats anders doet dan op de andere... en ook niet heel helder communiceert. En het moet gewoon heel helder zijn... Uh, dat te zeggen, nou dit doet de kerk wel, dit doet de kerk niet. En als dat onduidelijk is, omdat de kerk zich een beetje... ...ja, misschien dat ze zich nou, niet al te helder over wil uitspreken. Dan wek je allerlei verwachtingen, dan kom je makkelijk ja, in de sfeer van... ...nou ja, in elk geval van dubbelheid, misschien hypocrisie terecht. In elk geval, dat, dus je moet dat wel heel helder aangeven. Nou, in dat soort gevallen doen we het niet. Dan hoeft u er niet op te rekenen dat wij dan een, ja, uh, een, begrafenis, een begrafenis doen. Begrafenis Dit doen. vindt u vast veel te zwart-wit en protestants, uh, uh, Bisschot, of niet? <hacht> Nou, u weet mijn ecumenische instelling, nou ja, dus ik, ben, ik, ik, ik hou niet zo zeker niet om, uh, om dat zo, zo uh, zwart weer tegenover de reformatie te plaatsen. Nee, ik denk dat namelijk ook heel veel predikanten in diezelfde spanning zitten. Van, want ook in, in, de, in, de, in, de, in de reformatie uh, is het natuurlijk zo dat, dat, dat men opkomt voor het leven. En dat Als je gelooft dat, dat ons leven geschapen is en dat God de eigenaar is... Dan, dan, dan zit je al heel snel in die thematiek van euthanasie in een, in een spanningsveld. En dat ook... Volgens mij is het ook niet alleen gekoppeld aan, aan Dromsche Kerk. Nee, maar je, je, dan, je moet gewoon één lijn trekken. Het is, het is wel of het is niet. Dan heb je ook geen gezeur. Ja, maar kijk, dat is nou net... Eh, het, het, het, de weerbarstigheid van het bestaan maakt het dat het vaak net iets ingewikkelder is... dan, dan zo'n zwart-wit verhaal. Hmm. Was het vroeger uh, makkelijker? Ik weet het antwoord al, maar misschien nou, kunt u er nog nou, iets bij uitleggen. Nee, denk ik, ik denk dat de, de, heel veel van deze huidige euthanasievragen... Die komen natuurlijk voort uit de ontwikkeling van de medische wetenschap, is mijn indruk. Dus ik denk dat heel veel, heel veel uh, thema's die we nu hebben rond euthanasie... 15 jaar geleden niet bestonden, omdat... ...mensen toen uh, allang gestorven waren. Ja. Ja, dus dus dit, is, dit is een bijverschijnsel van de, van de, van de uh, zeer voortgeschreden medische ontwikkeling. Ja, nou, nou hebben wij dit even als voorbeeld genomen om, om uh, te laten zien hoe het in de praktijk werkt. Nu is ja. er een kritisch-katholieke Marienburg-vereniging... ...die zei van laten we nou eens een keer met z'n allen bij elkaar gaan zitten... ...een landelijk beraad van alle katholieken om eens goed over dit soort uh, zaken door te spreken... ...en wat besloten de bisschoppen vorige week, dat gaan we niet doen. Waarom niet? Nee, omdat wij zeggen, uh, ik heb zelf uh, met, met professor Jurgens ook in, in mijn eigen bischopshuis gesproken. Hij is lid van die Marienburg-vereniging. Uh, hij, hij is voorzitter daarvan. En uh, hij is bij, bij mij vorig jaar geweest, en uh, we hebben op zich een prima gesprek gehad. Maar ik, ik, ik kan ook uh, mijn, mijn, uh, mijn middelen maar één keer inzetten. En elk bisdom heeft maar een beperkt aantal middelen. Het is voor mij ook geen principiële kwestie. Het is een dat beetje ik een bureaucratisch een argument. Ik bedoel, ga een keer, hoe lang moet dat duren, zo'n pastoraal beraad heet het geloof nou, ik? Nou, als, als je dat goed wil doen, dat betekent natuurlijk toch... dat je dat heel goed moet voorbereiden... en dat het een vrij kostbare aangelegenheid is. Het is dus niet een kwestie zeg... van een weekend met zal op de hei gaan zitten. Nou, ja kijk, als je dat met we hier bij dag dan gaan doen. Dat, dat is moment. net iets eenvoudiger de gedachte. Want het gaat om, zij ze, ze stellen voor, een, een bisdombreed beraad. Dat is natuurlijk een, een, een vrij ingewikkelde zaak. En wij kunnen, nogmaals, wij zijn bezig met, met reorganisatie. En daar moet ik ook met mensen middelen op zetten. En tegelijkertijd zeggen wij ook. Wij hebben al heel veel contacten met onze mensen. Ja. Uh, maar is die toch is toch op... te weinig, want die behoefte is er. Dan zeg je, joh, dat gaan we regelen. Nou, wat is er nou, nou mooi om een keer echt met elkaar praten? Dat is, ja, maar nee, oh, Ik praat dagelijks. En ik heb heel veel prochiavanden en, en, en lezingen. En ik, ik luister, probeer ook te luisteren naar wat mensen zeggen. Maar het, het punt is van. van uh, wij hebben nou gezegd: deze vorm van, van dialoog nu even niet. Wat mij betreft is het helemaal geen principiële zaak, maar een, een praktische zaak. Uh, ik zou bijvoorbeeld wel eens een heel. Principieel beraad wil hebben in mijn bisom over de godsvraag. Kijk, want het gaat vaak over die ethische kwestie. Wat is dat, de godsvraag? De vraag van, nou, de vraag vraag? van God. De, de vraag van God in onze cultuur. Waar die van, is? In, in, nou, dat, dat is de wezenlijke vraag van de kerk. En, en we weten allemaal dat, dat, dat het, zeker in de twee grote volkskerken, maar eigenlijk in alle christelijke gemeenschappen, een aangevochten vraag is. Hoe zeer zijn wij nog verbonden met God van Israël? Wie is Jezus Christus? Maar daar kan je onze... dat toch ook over hebben, als je het allemaal ja, bij elkaar precies. bent. Jawel, maar. <laughs> maar uh, ik doe dat nu, op dit moment heb, heb ik gekozen om dat op andere manieren te doen. Via uh, heel veel ontmoetingen in parochies, met parochiebesturen... met avonden voor, voor parochianen. Ik doe dat ook in ecumenisch verband. Dat heb je in, in het noorden natuurlijk ook heel snel met andere christenen. Oh ja. uh, en in die zin uh, probeer ik in dialoog te zijn met mijn gelovigen... en ook te horen wat er in het bisdom allemaal leeft. Maar zo'n beraad kan natuurlijk, als ik even mag... Is mag uh, kan natuurlijk wel juist een beetje helderheid geven. Op het, dat is toch een heel aangelegen punt van wat de kerk doet... Is is nou, mensen begeleiden rond het sterven. Ja. Uh, en als je dan op dat punt, uh, in elk geval helderheid... ook al is het onzekerheid, zeg van, nou, de ene, als het helder is... dan de ene progrie kan het wel, de andere kan het niet. Zo is het in de medische sector ook wel. De ene arts doet soms andere dingen dan de ander. Dan, kun je dat, dan weten mensen dat tenminste. En dan heb je toch een minimale helderheid naar de, naar de gelovigen toe... van wat ze wel en niet van hun eigen pastoor kunnen uh, verwachten... in bepaalde omstandigheden. Dus zo'n beraad lijkt mij heel erg vruchtbaar. Ja, nou, eh, nogmaals. Ik zou het dan ook niet over uitzien willen hebben. Ik zou het over de veel wezenlijke thema willen hebben. Namelijk dus over de vraag van God in onze samenleving. En dan de, de, de ethische kwesties. Waar het vaak op, op, in, de, in, de, in de media over gaat. Dat zijn natuurlijk niet de hoofdthema's van de kerk. Die zijn afgeleid van de uiteindelijke omgang met God. Maar en en, nog en dat is een veel grotere nood misschien ja. wel. Ik heb alleen het idee... Veel mensen die ik kennen waren katholiek... en, en hadden altijd zoiets van de katholieke kerk. Het is toch warm, de pastoor, uh, vertrouwd. Dat hele gevoel, en dat hielp ook uh, in hun godsbeleving... Hè? als we dan bij hun godsvraag uit mogen komen. En dat gevoel is weg... Nou, dat denk ik dus helemaal niet. Hè. Dus daar, daar dan begin ik, ga ik terug met... Maar vroeg, kijk eens naar zo'n zo zo zo achterban in zo'n kerk. Die, die woedend. Dat is toch frustrerend nou, om nee, te zien? Nee, daar nee, kunt je nee, toch niet aan voorbij lopen? Nee, dat, zeker, zeker. Maar dan kom ik even terug dat er 1400 parochies zijn. En dat in de meeste gevallen de priesters en de werkers en de diakens op een... Uh, op een hele goede manier, met, met ook met de meningsverschillen in de progie omgaan. En uh, het christelijk leven zo goed mogelijk proberen te leven... zonder dat er incidenten ontstaan die in de krant komen. Luistert u ook veel naar, naar jongeren? Ja, ik, ik heb uh, als bischop uh, de, de, de, de, de taak uh, en, en ook het voorrecht... om heel veel jonge mensen te mogen vormen. En dat is in ons bisdom. Hier in het noorden zijn dat vaak ook wat oudere jongeren... tussen de 12 en de 16... Uh, die dus hele kritische vragen kunnen stellen. Uh, ik heb zelf in mijn familie een paar uh, nichtjes uh, die nog wat ouder zijn. Die mij ook uh, bij de les houden. Uh, dus wat dat betreft is het heel goed om, om juist ook met jonge mensen in contact te blijven. En te weten wat er leeft onder hen en, en waar ze mee bezig zijn. Dus de, en dat, de, maar nogmaals, het, volgens mij is dat iets wat elke bischop en elke priester uh, zo goed mogelijk doet. Om uh, de ogen en de oren open te houden. Uh, om te weten van in welke cultuur het evangelie gebracht moet worden. Ja. Dank u wel voor deze toelichting. Na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel door met Bijtske Visser... een racetalent van 16 jaar die het liefst Formule 1 gaat rijden. En met Govert Buis. u hoorde hem al net... Uh, over de geschokte reacties op een bizar verkeersongeluk in China. Maar nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. De Kamer ziet niets in het plan. De Europese Commissie wil 50 miljard euro beschikbaar stellen... voor een betere infrastructuur, duurzame energie en snellere data. Dat moet leiden tot meer banen en een betere concurrentiepositie. De miljarden worden beschikbaar gesteld via de uitgifte van speciale obligaties... waarmee het risico voor investeerders wordt verminderd. De Thaise regering heeft zich laten overvallen door de overstromingen die het land teisteren. Het heeft de nieuwe premier van Thailand toegegeven. Ze vroeg om genade van de media en solidariteit van het volk. En in de Amerikaanse staat Ohio zijn op een boerderij een grizzlybeer... tijgers, leeuwen en luipaarden ontsnapt. De eigenaar van de boerderij is doodgevonden op zijn erf... maar het is nog onduidelijk hoe hij is gestorven. Ook is niet bekend waarom de kooien open waren. De politie in Ohio heeft tot nu toe 30 van de 48 dieren gedood. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan nou, verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Boks 2 kilometer. Dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam is nog steeds veel oponthoud na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het alternatief is de route via de Benelux-tunnel over de A16, A15 en de A4. En de A 59 van Den Bos naar Zonzeel, voorknopend Hoijpolder, 4 kilometer, is daar een kapotte vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag hier aan tafel. Bischop de Korte. We spraken net met hem over de aanhoudende negatieve publiciteit rond zijn kerk. Ewoud Klok, met hem spraken we over de actie van de benzinepomphouders om bier en wijn te gaan verkopen. En hier zitten verder aan tafel Bijtske Visser, een racetalent van slechts 16 jaar. die het liefst Formule 1 gaat rijden. en Goof het Buis. Met hem gaan we praten over de reacties op een bizar verkeersongeluk in China. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DIDD of bezoek onze website ditistedag.nu. Ja, Bijtske Visser, um, jij begon op je vijfde met karten. Nu ben je aan het racen. Hoe, hoe, ja, hoe begon dat? Vertel. Um, vroeger reesde mijn vader ook. En toen ging ik mee naar een wedstrijd van hem. En toen zag ik een klein kartje staan en toen zei ik dat ik dat ook wel... Maar toen was je? Drie. Toen <lacht> was je drie? <lacht> toen kon je nog nauwelijks het woord kart zeggen. Dat lukte me toen wel. Ja? En toen moest je nog twee jaar wachten... Ja, mijn vader vond me nog te jong. Dus toen ik vijf werd, kreeg kon ik op uh, mijn verjaardag een kart. En toen ben ik gelijk gaan rijden. Die, die, die verjaardagsdag al? Ja. Je hebt niemand meer een hand gegeven. Jij was in je eigen wereld. Ja. En hoe ging dat toen verder? Uh, we zijn eerst een beetje gaan trainen. En op nationaal niveau gaan rijden. En sinds een aantal jaar rijd ik eigenlijk door heel Europa heen. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat dat? Je, je stapt in vliegtuigen en dan sta je op die racebaan en dan op die racebaan. En hoe doe je dat met school bijvoorbeeld? Uh, nou ja, ik heb heel veel wedstrijden in een jaar. En uh, die wedstrijden duurden meestal ook een week. Dus dan ben je wel even weg. Ja, daar kom je aan school niet toe. Nee. nee. <laughs> dat heb je ook misschien niet nodig. Want Thijs zei al, je gaat heel veel geld verdienen waarschijnlijk in de toekomst. Dat is wel de bedoeling. <laughs> <laughs> Ze moet lachen. Um, ja, maar ik, ik, ik vrees... Dat is natuurlijk wel zo. Maar dat school, dat moet wel natuurlijk. Hè? We hebben hier hele discussies gehad... natuurlijk rondom het zeilmeisje. Hoe doe jij dat nou met school? Uh, op dezelfde manier als zij. Ik zit op de wereldschool. En uh, ik heb al mijn boeken thuis. En dat stuur ik op per mail. En je gaat helemaal nooit naar school zelf? Nee. Oh, dat hoeft ook niet? Nee. Is allemaal geen, er, er weet Nederland niks van, maar jij hebt eigenlijk dezelfde als positie als Laura? Ja. Zo. En, ja, dat is zonder problemen. <laughs> ja. Eigenlijk moet jij hier dus niet zitten. We moeten dit heel erg stil houden. Maar dat betekent dus ook, even heel praktisch... dat jij... Ik, ik neem aan dat er niet heel veel meer mensen van 16... daar rondlopen op die circuits. Uh, ja, eigenlijk wel. Um, het zijn al internationale races. En met verschillende klassen. Dus. Ja, en, en, en dus je, ze zijn daar. Dat is eigenlijk je school. Je, je, want ik zit te denken, het lijkt me dus heel... Saaig, eenzamig. Als je dan tussen allemaal mannen van rond de 40 en uh, 30. Nou ja, 30 ik, ik 40. in mijn klassen zijn de meesten rond de 25. Dus die zijn wel wat ouder. Maar er zijn ook uh, andere klassen en die zijn wel van mijn leeftijd. Ja. Hey, nemen ze jou serieus? Ja, nu wel. Okay. <laughs> Hoe ging dat in het begin dan? Vertel eens. Even je eerste wedstrijden. Um, nou, ze vonden het niet zo leuk dat ik zo hard ging, gelijk. Dus soms beukten ze me er wel eens af. Beuken ze me eraf? Ja. En wat gebeurt er dan? Dan vlieg je van de baan. En is dat niet gevaarlijk? Mm, valt wel mee. Oké. Okay. <laughs> maar dat, ik vind het ook best wel gemeen klinken eigenlijk. Zo'n zo schattig. Nou ja, toen was je nog... Ik bedoel, nu zit er gewoon een hele leuke blonde dame van 16. Maar toen was je dus, wij spreken 12. Schattig meisje van 12. En die wordt dan daar de baan afgebeukt. Zo gaat dat dus. Ja, dat heeft eigenlijk iedereen wel die net begint en gelijk vooraan rijdt. Je moet eerst respect afdwingen. Het, het, het, het klinkt alsof je dat heel gewoon vindt, hè? Dat dat, dat zo gaat. Ik ben eraan gewend. Ja. En hoe vinden... Heb je bijvoorbeeld neefjes, nichtjes, een beetje van jouw leeftijd... die helemaal niet in dat racen zitten? Um, of is jouw hele familie een groot racemonster familieachtig Nou ja, mijn zusje gebeuren? rijdt ook. En... Uh, hoe oud is die? Twaalf. Dat meen je niet. <laughs> geweldig. Nou ja, dat heb, je ouders die vinden dit, uh, neem ik aan, helemaal uh, geweldig. Want die, ga, die rijden jou overal naartoe, begrijp ik. En je zusje? Ja, meestal is er uh, eentje met mij mee en eentje met mijn zusje mee. Moeten ze zich opsplitsen? Ja. ja. Is het niet vreselijk duur? Want je moet telkens naar die wedstrijden vliegen en zo. Ja, maar daar hebben sponsors voor. Oké, okay, er wordt allemaal betaald voor je? Ja, ik zit bij het fabrieksteam. Dat zit in Italië. En die betalen dat voor mij. Okay. Formule 1, dat is jouw grote doel in de toekomst, hè? Ja. Dan zou je uh, echt uniek zijn als je daar um, mee zou rijden. Is dat nou gewoon iets leuks om te zeggen? Een beetje een uh, soort reclame voor jezelf? Of is dit echt haalbaar? Of het haalbaar is, dat weet ik niet. We doen er ons best voor om dat uh, zo ver mogelijk te krijgen. Er zijn natuurlijk maar twintig zitjes beschikbaar. Dus we moeten er hard voor werken. Ja, en wat wij kennen van Nederlanders die in die Formule 1 reden... dan waren dat eigenlijk een beetje mensen die... nou ja, die waren eigenlijk al blij dat ze gewoon meereden. Die, die reden in de achterhoede. Daar gaan we jou dan ook zien? Nou, ik hoop gewoon te winnen. <laughs> dat, dat snap ik dat je dat... Maar dat wordt ook tegen jou gezegd? Dat jij wel eens kans zou kunnen maken om echt succesvol te zijn in die Formule 1? Of is dat nu iets wat een droom is? Nou, je hoort het wel eens... Wat hoor je dan? Hoe, hoe vertel? Uh, nou ja, dan, dan noemen ze bijvoorbeeld een paar namen die wel kans hebben. En daar zit ik af en toe wel bij. En, en wat denk je dan? Wat voel je dan als je dat hoort? Ja, dat voelt goed natuurlijk. Daar geloven zie je. Dat racen van, uh, van jou, dat is uh, niet helemaal zonder risico's. Oh, gaan we contact in een huge crash. in involved. Oh my. It like Dan Welden may be involved in it. Ja, afgelopen weekend crashte Dan Weldon met een fatale afloop. Ik uh, bekeek dit uh, nog eens even, die beelden. Ik werd er echt een beetje draaierig van. Wat, wat voel jij als jij daarnaar kijkt, zo'n ongeluk? Ja, dat voelt natuurlijk niet goed. Je weet het, dat het kan gebeuren, maar ja, het, het gebeurt eigenlijk bijna nooit. Nee, dat is een feit. Maar je gaat wel knetterhard. Ja. En het ligt in jouw handen, want als je dus even dat stuur verkeerd draait... als je er even niet geconcentreerd bij bent, dan overkomt het jou ook. Ja. Hou je zelfvertrouwen na het zien van zoiets? Ja, zelf crash ik ook wel eens, maar ja, dat valt wel mee. Dan... Maar ho hoezo valt het dan wel mee? Nou ja, dat is natuurlijk. Er is niks met mij aan de hand, alleen de kart heeft wat schade. Want hoe hard gaan die karts? Waar jij nu in reest? 160. 160. Je zegt het alsof het 14 is. <laughs> <laughs> maar je hebt dus, je hebt dus crashes en crashes, wat dat betreft. Ja. Uh, de, wat was jouw, zeg maar, jouw ergste tot nu toe? Uh, nou ja, die was ook in Las Vegas. Was op een uh, stratencircuit. Iemand Ik stond stil en iemand knalde met 100 km per uur achterop me. En toen? Toen heb ik met mijn rug de stoel gebroken. Ze blijft heel erg stabiel worden. Hier is echt een spel tussen te krijgen. Jan Lammers aan de telefoon. U kent haar bij het skevissen. Is ze altijd zo nuchtig? Ja, nou, ik ken haar persoonlijk niet, maar van wat ze doet wel. En de waardering daarvoor is natuurlijk enorm. Ik ben zelf ook begonnen toen ik 16 was met mijn eerste autorace, dus ik kan me heel goed inleven. Ja. Is de Formule 1-wereld klaar voor vrouwelijke coureurs? Oh, ik denk het wel. Ik denk, uh, ik denk zelfs meer dan ooit. Uh, kijk, uh, vroeger hadden we, hadden we een, een uh, Formule 1-wereld uh, en daar was het bijna gewicht heffen. Want dan moest je enorm sterk zijn. En, en uh, de periode dat ik erin zat, zo tussen 79 en 82, en toen in 1992 nog een paar keer, ja toen, uh, toen moest je echt weer uh, hard trainen in de sportschool om überhaupt uh, de hoek om te kunnen. Maar tegenwoordig hebben we het schakelen gewoon aan het stuur, net alsof je uh, eruit sproeit en zo. Hè? Dus die, die pedal shift noemden ze dat. Ja. En uh, de remmen die zijn uh, een, uh, een stuk beter geworden en lichter te bedienen. Dus een hele Formule 1 auto sturen, die uh, ik denk dat uh, een jongen van een jaartje of 16 zou dat nu al kunnen. En, uh, hem, en een meisje natuurlijk afhankelijk van, van hoe fysiek sterk ze is. Maar dat zie ik ze zeker doen. Ja, en wat maakt Peitske zo goed? Want ze is zelf nogal bescheiden. Kunt u het zeggen? Uh, nou, het is moeilijk. Uh, dat, uh, dat, uh, ik denk niet dat ze uh, zo simpel te interpreteren is. Want dan zou iedereen zo snel gaan. Uh, dus ik denk toch dat ze, dat ze iets bijzonders is en uh, onderscheidend vermogen heeft. Uh, uh, ik, ik denk dat het belangrijkste wat je moet hebben is, is natuurlijk het vertrouwen dat je het jezelf ziet doen. He, er is nog nooit iemand die de top van de berg heeft uh, bereikt bij toeval. He, dat moet je jezelf ten doel stellen en dan ook gewoon niet laten afleiden. Gewoon doen. Nou, he, zij, zij lijkt absoluut zo vastberaden. En als je dat doel maar goed in je focus houdt... dan zul je alles doen en laten om uiteindelijk daaruit te komen. Ja. Wordt je nou niet straks een soort uh, ja, leuk uithangbord, een gimmick? Um, ze kijkt me nu <laughs> trouwens heel geschrokken aan. Ik? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, hè... Zo'n soort van vrouw in die Formule 1, maar dat nemen we verder niet zo serieus? Nou, dat, dat, dat, uh, dat is meer het probleem van degene die er zo over denken. Want degene die er verstand van hebben, die, uh, die zullen dat absoluut serieus nemen. Uh, Danica Patrick, die ook uh, bij dat ongeluk betrokken was, wat je net even liet zien in Amerika... die is, uh, die is net gestopt met uh, actief IndyCar racen. Uh, want uh, het, het, Formule 1 en IndyCar racen, ik denk dat, dat de Formule 1 toch iets meer veiligheidsvoorzieningen nog heeft... Um, maar Denneka die is daar net mee gestopt. Ja. En ja, ik heb samen met Denica de 24 uur van Daytona gereden. En ik denk helemaal niet aan haar als een vrouw. Nee, hey, dit is gewoon een, het is een hele, hele goeie, een snelle autocoureur. Ja. En, en ja, als ze de helm afdoet doet en de pak je... Ja, dan, dan staat daar een charmant vrouwtje. En een mooie vrouw, ja, en dat, dat moet je gewoon gebruiken. Ja. En, uh, Hamilton, die, die gebruikt denk ik ook het feit dat hij uh, wat, wat donkerder van kleur is. En uh, ja, je hebt daar soms de nadelen van en soms de voordelen. En uh, ja, dat... dat uh, dat is nou helemaal zo. En, en, en in het geval van Bijtske is het ook natuurlijk een kwestie van ja, dat, uh, dat is zo. En, en uh, ja, daar moet je dan maar gebruik van maken, want soms heb je, heb je ook de andere kant. Ja, Bijtske, um, word je blij van deze woorden? Jawel. <laughs> Jawel. Nou, dat gaat, uh, dat gaat helemaal gekomen. We gaan je blijven volgen, Bijtske. Oké. Okay. Zou ik dan nog een vraag over mogen stellen? Ja, dat mag altijd, Bischop. Ja. Nou, ik ben, ik ben aan de ene kant geboeid door het verhaal als iemand heel gepassioneerd is voor iets. En het is natuurlijk een vorm van topsport. Maar meer een vraag rond sociaal leven. Want, want ik hoor, ze gaat niet naar school, euh, doet dat heel individueel. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat er ook ontzettend veel gemist wordt. Juist aan, aan uh, klassefeesten. Überhaupt het verbonden zijn met een, met, een, met een klas, dat je gewoon als groep optrekt. Uh, dus dat er ook een heel stuk eenzaamheid eigenlijk in het leven zit. Of althans heel erg geconcentreerd op, op alleen de mensen die met deze sport bezig zijn. En dat, dat, dat lijkt me ook wat zorgelijk eigenlijk. Nou, dat vind ik eigenlijk niet. Ik, zeg maar, Al die rijders die daar op de kartbaan zijn, die hebben hetzelfde leven als mij. En ja, je bent eigenlijk bijna elke week daar wel. Dus je ziet hun altijd wel. Maar zijn dat dan een soort, is dat een soort vriendengroep? Ja. Maar het zijn ook concurrenten. Ja, op de baan zijn we concurrenten, maar daarnaast zijn we vrienden. En hoe groot is die groep? Nou ja, meestal met de meeste kan je wel goed opschieten. Nou oh ja, man of 30, 40? Ja. Of nogal groter? Ja, ik weet het niet precies. Nee, zoiets. En in Nederland heb je niet zoveel sociale contacten dan misschien? Nee. Nee, en dat vind je niet erg? Nee. nee. Ik ben hier niet zoveel, dus... Waarom zou je er dan vrienden hebben? Ja. <laughs> Stel je voor... Zijn er eigenlijk al onderhandelingen gaande voor die formuleklasse? Uh, we zijn bezig voor volgend jaar formule ADAC te rijden. Dat is in Duitsland. Kun je dat uitleggen? Want ik ben een leek, hè? Oh. <laughs> ja. Uh, nou ja, dat is een opstapklasse richting de formule 1. En daar zijn we nu druk bezig om daar geld voor bij elkaar te krijgen. En wie is we dan? Ik en mijn vader. En, en hoe doe je dat? Um, nou ja, ja... Uh... Mensen komen naar mij toe of ik ga naar mensen toe... en dan spreken we over wat ik volgend jaar wil gaan doen. En nou ja dat ik daar geld voor nodig heb. <lacht> en of ze het tijd willen betalen. <lacht> ja. En, en uh, kun je al iets vertellen over de vorderingen? Gaat het de goede kant op, zeg maar? Het gaat wel de goede kant op. We moeten, denk ik, nog 50.000 of zo. En dan kan ik volgend jaar rijden. En van een, van een totaalbedrag, waar moet je dan aan denken voor een jaar...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 Al dagen zorgt een filmpje voor commotie in China. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een meisje van twee wordt overreden door een busje. Alsof dat nog niet erg genoeg is, ligt ze ook nog minutenlang op de grond en steekt niemand een vinger naar haar uit. Ja, groverd. In China is een tweejarig meisje, Juju, -ju overreden vorige week. Niet één, maar twee keer door verschillende auto's. Daarna lopen er allerlei mensen langs die niks doen. Het is allemaal vastgelegd op camera en het veroorzaakt nu veel ophef in China en ook in de rest van de wereld. Uh, schokkend filmpje als je er even naar kijkt. Ja, feestelijk. was echt een heel. Uh, net, uh, net van die Formule 1 uh, of die crash, daar word je onpasselijk van. Maar hier word ik ook, word ik ook echt zeer onpasselijk van. Uh, en wat is ja. dan precies ja. wat je schokt? Nou, zowel het, het, het ongeluk zelf. Uh, het meisje zie je echt, echt, nou ja, die wordt echt aangereden door die auto. Ja, ze, Licht, kijk, stil. Ze, ze kijkt en dan... de verkeerde kant op, he? daardoor ja, ziet zij ja. de auto niet en de auto nee. rijdt gewoon door. En, de auto rijdt gewoon, uh, nou, en die, die auto staat stil en dan wordt het helemaal vreselijk. Dus dan ligt zij het tussen voor- en achterwiel. En vervolgens rijdt die, die staat stil en rijdt er vervolgens door. Dus rijdt dan bewust nog een keer over haar heen. Ja, uh, ja vreselijk. En dan nou, geen mens die, om, die, uh, die een hand uitsteekt. Want er komen allemaal ja, al mensen uh, langs. Er komen lopen. Al mensen langs, uh, die fietsen er langs en die uh, met op verschillende voertuigen. En die kijken allemaal zo van: hé, hey, wat ligt daar nou? En uh, met een grote boog de, de keur om, omheen. Ja. En er komt vervolgens nog een tweede auto. Die er ook, dus het, echt, het is echt een, een afschuwelijk filmpje. Ja, ja. Snap je het? Waarom, waarom gaat dit zo? Nee, snappen doe je zoiets niet. Uh, tenminste, dat vind ik. Uh, ik vind het heel moeilijk om te, te begrijpen hoe zoiets werkt. Dus dan moet je ja, naar verklaringen gaan zoeken. Uh, en kennelijk ja, er zijn er meer voorbeelden van. Uh, dat, dat uh, op die manier dat het, dat, dat het werkt. Het is het beroemde. bystander effect. Wat eigenlijk uh, in 1964 werd dat. Uh, een, een moordgeval in de Verenigde Staten. Een jonge vrouw in de nacht. Uh, loopt van de auto naar haar flat toe. Uh, en uh, wordt dan aangevallen, schreeuwt heel hard. Uh, mensen kijken uit het raam, schreeuwen tegen een aanvaller van weg. En die gaat ook inderdaad weg. Maar vervolgens uh, nou, gebeurt er verder niks. Uh, die overvaller komt terug, uh, valt er opnieuw aan enzovoort. Dus 38 mensen hebben het gezien. Terwijl ze uiteindelijk gewoon in koele daar vermoord is. Uh, en dat is dat, ja, het bystander effect. Dus dan denken, Dat is misschien ook dat veel mensen denken... van oh, iemand zal alvast wel de politie geweld ja. hebben. Of iemand zal er wel heen gegaan zijn. Um, dit, is een, dit is een ander soort geval in China. Want hier hebben gewoon die mensen, allemaal individueel, gaan ze langs dat meisje. Ja. Dus die zo dat je in een grote groep van, oh, dat, dat is dan het bijstendende effect van een grote groep. Iemand zal het wel gedaan hebben, dus ik, ik, ik, ik hoef niks te doen. Hier allemaal 18 mensen individueel die er voorbij gaan en gewoon niks uh, doen. Ja. Dus dan, uh, ja, dan moet je aan andere verklaringen gaan denken. Uh, een van de verklaringen die veel de, de honden doet is uh, dat uh, in China. Uh, uh, ja, momenteel de diverse rechtszaken uh, zijn geweest in de afgelopen tijd. Uh, waarbij mensen een veroordeling aan hun broek kregen... omdat ze geholpen hadden in een situatie, uh, heel bizar. En daardoor medeverantwoordelijk werden? Ja, medeverantwoordelijk hadden. Of dat een, een rechter oordeelde van... oh, je zal vast wel niet geholpen hebben... als je niet zelf uh, ook uh, daarvoor verantwoordelijk was. Dus je wilde de schadeklaak zo dus zo, zoveel mogelijk beperken. Ja. Dus, uh, maar zo zag 9, het er niet uit, vond 9000 ik. 9.000 euro boete... Uh, nou, wel dat mensen kennelijk uh, niet bij betrokken willen, uh, willen zijn. Dus dat kan, dat kan een verklaring zijn. Een andere verklaring, dan kom je een beetje wat meer in uh, ja, cultuurfactoren. Uh, China geldt wel als, zoals het heet, een, een low trust society. Dat betekent dat, in, dat binnen familieverbanden er heel veel hulp verleend wordt... en onderling er heel veel is. Maar buiten familieverbanden is dat een stuk lastiger. Mm. Uh, dus een vreemde, denk je, nou, dat, is dat, dat is een vreemde. Daar zal wel iemand anders voor zorgen, maar dat hoef ik niet te, te, te doen... Uh, uh, dat is een andere verklaring die uh, daarvoor zou kunnen gelden. En dat ja. is eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen dat dat is een beetje een... Uh, en dat, dat is een van de verklaringen die momenteel wel uh, hier ook naar voren gebracht worden. China is in een heel snel stadium natuurlijk een verstedelijke samenleving geworden. En uh, ja, veel... Moreel, uh, morele overtuiging en, en gedrag is eigenlijk nog heel sterk gebonden ja. aan, aan dorpen, aan groepen die je kent, aan mensen die je kent, waarbij je dan onderling helpt. Er staat uh, het in Nieuw-China ja. die hebben laten weten dat winstbejag en materialisme het gebeuren heeft veroorzaakt. Hè? Ja, ja, dat is uh, dat. Uh, is een hele opmerkelijke reactie eigenlijk van het staatspersbureau. Uh, en dat is, dat is wel in lijn met zorgen die men in China al... die de, de partij en de staat, dat is natuurlijk daar één geheel... Uh, al langere tijd heeft. Dat is, Enerzijds hebben ze natuurlijk sinds 1989 uh, heel sterk... Uh, hebben ze een staatskapitalistisch beleid ingevoerd. Uh, iedereen moet inderdaad zorgen zo snel mogelijk rijk te worden. Uh, er wordt ook alles aan gedaan om um, dat te stimuleren. En tegelijkertijd is men zich gaan zorgen gaan maken over de over de, de morele gevolgen daarvan. Uh, je merkt dat men... Uh, ja, het oude Confucianisme is maar weer... Dat in de Marxistische tijd was dat helemaal... Uh, not done, was dat wel een achterhaald... maar dat is weer een beetje, wordt het weer onder de stof... vandaan gehaald. Uh, zelfs wat belangstelling voor het christendom. Uh, ik heb ook zelf een conferentie meegemaakt... met wat hoge Chinese officials... die dat erg interessant vonden... om het morele gat op te vullen. En uh, nou kennelijk... zien ze dit ook weer als aanleiding... om daarop te wijzen, terwijl het enige. Ja, ze stimuleren het enerzijds, een, een, een bepaalde houding. Maar aan de andere kant willen ze wel wat elegant ja. uh, baard en zorgen. Want denk je ja. dat dat typisch is voor China of zou het hier ook kunnen gebeuren? Het zou hier ook kunnen gebeuren. Op dezelfde manier? Het is, ja, ik denk het wel. Uh, het verhaal doet heel erg denken natuurlijk aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. wat in het uh, Nieuw Testament voorkomt. Maar dat is niet echt gebeurd, hè? Dat is, dat is een gelijkenis. Ja. Dus iedereen, de, de, de, de, de toeristische gids die in Israël zegt. van dit zijn nog de restanten <laughs> van de herberg. waar he, de patiënt heen gebracht werd. die heeft natuurlijk zijn toeristen volledig tuk. Uh, dat was een gelijkenis. Maar kennelijk wel als een reële mogelijkheid. Want mensen kunnen zich zo druk zijn met allerlei zaken. Dat kan religieuze zaken zijn, dat kunnen. De, de nieuwe religie de markt zijn. Uh, dat je zegt van nou ja. Ik, ik, ik heb even geen tijd om me met iemand te, te, te bemoeien. Dus het is een als het, het, het is een menselijke mogelijkheid. Dat ja. je gewoon je, je, ja, je uh, gezicht de andere kant op, uh, op de Maar wat op kan je doen als samenleving? Uh, nou je kunt als overheid denk ik, heel weinig doen, behalve dit. Maar kijk, een samenleving is natuurlijk heel erg afhankelijk van: hebben de mensen een beetje moreel geoefend? Uh, en, en, en, en moraal is vaak een kwestie van, van in, op kleine schaal doen, leren. Uh, en dan, ja, dan, als het er echt, echt op aankomt, dan kun je het. Dus ik denk bijvoorbeeld. Uh, nou, wat er nu momenteel gebeurt in Nederland met het hele beleid rond pesten... dat het heel belangrijk is gewoon om als het ware ook op kleine schaal te oefenen... Met van, uh, ook op het schoolplein, van wat is nou moreel ge ge nee. uh, uh, gedrag. En dan mag je hopen dat als het er inderdaad in zulke gevallen op aankomt... dat inderdaad mensen daadwerkelijk uh, de handen uit de mouwen steken ja. en uh, hulp bieden. Ja. U heeft het ook steeds eigenlijk over de mensen en mm -hmm. zo, maar we hebben het gewoon over onszelf, toch? Ja, de mensen. Ja, we hebben wij het over onszelf. We hebben doen. het over mij... wij hebben het daar. Daarom wil ik ook niet zeggen: van het kan hier niet gebeuren. Dat kan, het kan overal gebeuren. Want zo kunnen wij zelf ook reageren. Hier nee, maar kunt u zich voorstellen dat u het zou doen? Nou, ik vind het zelf, ik ja, ik zou uh, ik, ik denk dat ik dat ja, ik dat dat niet, niet makkelijk eraan voorbij zou lopen. Gewoon dat je minimaal, uh, je blijft staan. Uh, het diverse keer. Ja. Ik heb ook wel met, met, met, met, met een ouder iemand die gevallen is, of is. Ja, de eerste impuls is toch wel heel erg van uh, helpen. En dat, dat okay. zijn we ook wel een beetje onze samenleving wel, ja, toch wel wat gewend. Wel. Ja. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Raymond de Jong. Hallo. Um... Zeg het maar. Ja, precies. Uh, ik ben even onder de indruk van al, al die alcohol en al, die, al dat soort zaken. Komt, aan? Ja. Onder de indruk of onder de invloed? Nou ja. Onder de invloed, nee. Begin, begin met je gedicht, zou ja. ik zeggen. Van een dronken Vries, daar heb je hem al. Van een dronken fries was het IQ niet erg groot. Hij belandde met zijn auto en vijf kinderen in de sloot. Een dronken Amerikaan die deed het ook erg raar. Hij liet zich naar huis rijden door zijn dochter van nog maar negen jaar. Helaas was hun tank iets voller dan hun geweten. Iets wat je ook mist bij een aantal Chinezen. We hebben geen drank nodig om een aarzo te lijken. Ze kunnen eten met stokjes, maar verzuimen uitkijken. Verzuimen omkijken naar een meisje van twee. Overrijden door twee busjes en niemand deed er wat mee. Het veiligste is om brandstof niet bij de pomp te verkopen. Volwassenen en kinderen de frisse lucht gezond lopen. De brandstof gaat op de bon, inwisselbaar bij een circuit. Voor een workshop van een kind, een specialist op dit gebied. Al elf jaar ervaring, maar ze mag net op een brommer. Dus is ze net iets slimmer of de rest een stukje dommer. Als ze wint mag je champagne, niet opdrinken maar leeggieten. Geen sloten, geen Chinezen, niet dronken maar wel genieten. Ongelukken, hoge snelheid, vaak gewond, soms overleden. Ze hadden geen andere keuze dan de wet te overtreden. Ja, dit mooie gedicht is straks na te lezen op onze website ditistedag.nu. We bedanken onze gasten en wij gaan Wilt naar het nieuws. Wilt je op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.